Vroodmoedigen wij ons nu voor de Heere God en vragen we Hem om een zegen over ons samen zijn. Laten wij bidden. Almachtige en eeuwige God, die we in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook onze Vader mogen noemen. Het past ons om vanmorgen allereerst uw grote naam hartelijk dank te zeggen voor alles wat u ons geeft. U hebt ons hier vanmorgen gebracht. Er is rust en vrede in ons land. We mogen de gezondheid ontvangen om hier te zijn, de krachten ook. En daar danken wij u voor. Wij bidden u, Heere God, geef ons ook het besef dat wij dit alles niet verdiend hebben. Als we buiten in het rijk van de natuur kijken, dan zien we uw macht en uw majesteit. En dan weten we dat u hoog in de hemel woont... En de aarde maar een voetbank is voor uw heilige voeten en dat u ondanks uw hoogheid en uw heiligheid naar ons wilt omzien. En daarom mogen wij u ook aanbidden, U loven en prijzen om wie u bent en om wat u doet in deze wereld. U hebt ons geschapen, u bewaart deze wereld en u houdt haar tot op de dag van vandaag in stand. Ondanks wat velen daartegen inmenen te moeten brengen. U geeft het ons, Heer God. En daar danken wij u voor. Nu merken we dat u niet alleen hoog in de hemel woont, maar dat u ook een barmhartig en genadig God bent. Dat u uw woorden niet tot zichzelf richt, tot uw Zoon, maar dat u hem, uw Zoon, naar deze aarde hebt gezonden om hier te zijn als mens. Om hier te zijn als God. Om hier ons te redden, ons te verlossen van de zonde. En dat is nodig, want wij zitten, en dat moeten we u beleiden, met alle vezels van ons bestaan vast aan dit aardse. En u wilt juist dat wij opwaarts kijken, dat we onze harten opwaarts heffen in de hemel waar u bent. Zeker op deze dag van rust, om zo toegerust weer aan onze arbeid te kunnen gaan in de week. Daarom, zes dagen arbeiden. En die andere dag rust. Om vanuit de sabbat te, te leven. Om vanuit de sabbat te werken. Vanuit die rust die u geeft. Heer, nu bidden wij u. Wilt u ons nabij zijn hier vanmorgen in uw huis. In dit prachtige bedehuis. Waar de woorden van u geklonken hebben de eeuwen door. En wij mogen vandaag ook uw woord horen: woorden van vertroosting. Woorden van vermaning. En u hebt ons daarom uw woord gegeven, uw wet gegeven. De leefregels die u ons geeft om in deze wereld te zijn, maar ook een spiegel om te ontdekken. Dat ons leven in tegenspraak is met wat u wilt. Wij zijn zondige mensen, Heere God. En daar komen we achter als we, als we ons leven leggen naast uw heilige wil. En Heere, nu bidden wij u, Heere, wilt u... Geven dat we erkennen dat u God bent. En dat we erkennen dat wij aan uw geboden niet kunnen voldoen. Maar wij mogen ook pleiten op uw belofte... dat u ons onze zonden genadig wilt vergeven. Dat u ons wilt aanzien, niet in onszelf... maar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die heeft al het onze weg gedaan, onze zonden. En die heeft daar zijn gerechtigheid voor in de plaats gegeven. En nu kunnen we dat zeggen... Dat kunnen mooie woorden zijn, maar Here geef dat dat besef diep in ons hart leeft, dat die overtuiging in ons leven mag groeien en dat we weten dat we afhankelijk zijn van uw vergeving. En wij bidden u ook om kracht, de kracht van uw heilige geest, om het voortaan anders te doen, beter te doen. Om de woorden van u in acht te nemen voor ons dagelijks leven. Hier als wij hier zijn vanmorgen, dan zijn we met zoveel verschillende mensen... En dan bidden wij u, geef dat de woorden van u, die we straks gaan lezen, ook wat te zeggen mogen hebben voor ons leven, voor onze situatie. U kent ons, u weet wat er in ons hart leeft, aan zorgen, aan moeite, aan verdriet. Wilt u ons stilzetten en ons wijzen op de woorden van u, woorden van eeuwig leven. Woorden uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Wilt u het zegenen, Heer? Wilt u de schriften openen voor ons hart en ons hart voor uw woord? Zo dat de woorden in ons hart mogen komen. En wilt u dan zelf ons allemaal bij langs gaan, de rijen door... om aan te reiken wat nodig is voor ons leven, heel persoonlijk... voor jongeren en voor ouderen, voor mensen van middelbare leeftijd... mensen die aan het einde van hun leven staan, mensen... Die vol idealen zitten. Geef dat wij ons laten gezeggen door uw woord. Wilt u ook met uw dienstknecht zijn. Die uw woord heeft overdacht. willen hem zegenen. We zijn met ieder die een taak heeft in deze dienst. Wilt u nabij en goed zijn. En geef dat deze dienst mag zijn tot eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot versterking van ons geloofsleven. Heren dat vragen wij van u. Niet omdat wij dat verdienen of omdat we dat waard zijn, maar enkel en alleen uit genade, om Jezus' wil. Amen.